oud-hoofdofficier van Justitie Nicole Zandé, en de minister van Algemene Zaken Mark Rutte, over aangifte en vervolgen discriminatie door het openbaar ministerie. Heel, veel mooie woorden. Door zowel de oud-hoofdofficier van Justitie als de minister-president. In Nederland is gebleken dat er met twee maten, wordt gemeten, daar waar het gaat over de aanpak van discriminatie en haat zijn op sociale media. Zo werden door zowel de gehele Tweede Kamer als mede het Openbaar Ministerie in het verleden geen acties ondernomen toen, Piet Hein Donner, en de procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie destijds de wijkersloten weerdenstein met hakenkruizen en Hitler-kapsels en snorren op sociale media werden verspreid. Dit blijkt ook het geval later met Mark Rutte. Wel worden acties door het Openbaar Ministerie ondernomen waarbij de Turkse president Erdogan op sociale media met hakenkruizen staat afgebeeld. Maar daar waar het betreft Mark Rutte die ook met haken kruisen en als SS er op sociale media is verspreid worden, geen stappen, ondernomen door het openbaar ministerie. De minister van Algemene Zaken doet merkwaardig zelf ook niets, en tevens zelfs de, gehele, Tweede Kamer is stil. In het geval Erdogan zullen ook de handelsbetrekkingen een rol spelen, die mogen niet onnodig meer schade oplopen. Het feit dat de Nederlandse overheid meer dan 8,5 miljoen euro heeft uitgetrokken voor de oprichting van het Holocaust Museum in Amsterdam, betekent nog niet dat dit de vrije brief, om de bewerkte beelden van Rutte, de wijkersloot en Donner, te tolereren. En laat ik beginnen met te zeggen dat het echt verschrikkelijk belangrijk is dat mensen ook echt in gevolg discriminatie aangifte doen. Dat dat mijn eerste opmerking zijn. Laat ik er meteen bij zeggen dat iedere aangifte door het openbaar ministerie ook serieus Ja, mijn schrift is uh, meerdere malen bekrast met haken kruisen, met Davidsterren. sterren. Het is natuurlijk heel erg pijnlijk om zoiets mee te maken. Waar zit jij dan op school? Op het Amsterdam CC in Zuid. Dat is maand, dat is ik, ik kan zeg maar, niet niet 100 doen wat ik graag zelf zou willen bijvoorbeeld. Het is niet zo dat, dat iedereen me accepteert zoals ik ben en zo moet ik het aan. Dat is gewoon de waarheid helaas. Nou. Ja, ik hoor u een paar keer heel diep zuchten en zie je ook ja. nee schudden. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik, ik vind... Uh, dat we in deze mooie stad... Uh, uh, dat iedereen daar zichzelf zou moeten kunnen zijn. En dat we gewoon... Uh, uh, ja, met elkaar... moeten leven in deze stad zonder... Uh, dit soort verschrikkelijke beledigingen. Nou ja, tot en met geweld erbij. Um, ja, en ik vind het ook gewoon schokkend. Ja. Ik vind het gewoon schokkend. Ja. ja, want dit is natuurlijk een overzicht van wat het afgelopen jaar... ook in onze nieuwsuitzending is langsgekomen. Uh, maar het is wel realiteit. En ik vraag me dan af... Uh, Ebert van der Laan had het in zijn afscheidsinterview in Zomergasten... over dat hij... ...hoopte dat Amsterdam een lieve stad zou blijven. Mm -hmm. Maar als je dit zo ziet, is Amsterdam geen lieve stad, toch? Nou, dit is niet heel liefdevol, nee. nee. Uh, uh, maar uh, nou ja, ik denk uh, ja, dat we uh, met elkaar ervoor moeten zorgen... ...dat uh, nou, alle Amsterdammers, uh, nou, ja, wat ik net zei, gewoon met elkaar kunnen leven in deze stad... ...zonder dat dit soort dingen je overkomen. En uh, nou ja, wij proberen als openbaar ministerie daar wel ook een steentje aan bij te dragen. Namelijk daar waar, uh, waar het over de grenzen van uh, het strafrecht komt, uh, daar treden wij ook uh, ja, gewoon op. Uh, maar dat is eh, ik heb het net eerder ook al even aangegeven het gemak waarmee mensen zich op social media begeven en beledigingen uiten um, um, nou, op straat hè, je zag het net, hè, dan is het dan wel hartstikke moeilijk om uh, daar ook een verdachte bij te krijgen hè. Uh, uh, als je zo'n shot ziet van Sylvana Simons ja, het, is, het is natuurlijk gewoon ja, wat beweegt mensen om dat soort dingen te zeggen het is schandalig ja. Ja. Nou ja, en als we kunnen, uh, ja, dan doen we daar ook onderzoek naar. Ook als het gaat over die beledigingen van social media. Uh, uh, omdat ja, ook daar mag je niet zomaar zeggen waar je zin in hebt. Toch lijkt het wel steeds gemakkelijker te gaan. Het lijkt wel alsof mensen steeds vaker uh, ook gewoon met hun eigen profielfoto reacties plaatsen. Omdat ze denken, ja, ja wat maakt mij het uit? Ja. Nou ja, Ziet u de... dat ook? Ja, zeker. En, en uh, uh, nou ja, we, we, we um, als mensen aangifte doen, hè, dan zie je ook uh, dat het soms gelijk gaat over wel nou, een paar duizend uitingen die beledigend zijn. Uh, maar ik denk ook dat het steeds makkelijker wordt. Ik denk niet dat mensen elkaar vroeger een brief gingen schrijven uh, waarin ze allerlei beledigingen gingen uiten. Terwijl nu, ach, je zit op je telefoon en uh, huppakee. Hè? Ja, maar ja, uh, het, is, het is er wel. We kunnen moeilijk zeggen, we gooien die telefoon weg of uh, Twitter nee, precies, of Facebook er wel. Uh, maar dus, ja. Ik denk ook dat dat een maatschappelijk probleem is. En waar we gewoon. Hè, zullen we eens beginnen met de fatsoensnormen weer in acht te nemen, zeg maar. Hè? Uh, uh, uh, en dat we gewoon normaal doen tegen elkaar. En dat je niet uh, elkaar op uiterlijk uh, seksuele.